7 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. Obama sluit verkiezingscampagne emotioneel af. Moslims in Nederland worden religieuzer... en Rutte begint handelsmissie in Turkije. Met een emotionele toespraak in Iowa... heeft president Obama zijn verkiezingscampagne afgesloten. In Iowa begon vier jaar geleden ook zijn opmars... toen hij daar de democratische voorverkiezing won... In zijn laatste toespraak zei hij dat de kiezers in Iowa... een beweging op gang hielpen die zich verspreidde over de hele natie. De komende dag is volgens hem de kans om het af te maken. Obama werd emotioneel toen hij eraan herinnerde... dat het zijn laatste campagne-toespraak ooit was. Zijn stem brak en hij leek te vechten tegen zijn tranen... toen hij zei dat de reis nog niet ten einde is... en de strijd voor verandering doorgaat. Het publiek skandeerde daarna four more years.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 komende dag verschijnt een onderzoek van het SCP naar moslims in Nederland. Het is het vervolg op een studiejaar 2004. In dat jaar werd geconstateerd dat moslims minder religieus werden. Met name onder Marokkanen van de tweede generatie blijkt dat niet meer zo te zijn. Steeds meer mensen uit die groep bezoeken minstens één keer per week de moskee. Nederland telt volgens een schatting van het CBS 825.000 moslims. De meeste zijn van Turkse en Marokkaanse afkomst.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 maximaal 4,5 van de WOZ-waarde mag zijn. Dit zou betekenen dat de huren vooral in krimpgebieden... zoals noordoost groningen Limburg en Zeeland... en in de regio Den Haag en Rotterdam omlaag moeten. In Weert is vannacht een dode gevonden die door geweld om het leven is gekomen. Het lichaam lag bij een klein winkelcentrum aan de Willem-de-Zwijgerstraat. Er zouden rond half twee vannacht knallen zijn gehoord. De politie kan niet zeggen over de identiteit van het slachtoffer en ook is niet bekendgemaakt wat er is gebeurd. In zijn huis in New York is de Amerikaanse componist Elliot Carter overleden. Hij maakte complexe klassieke muziek en was tot op hoge leeftijd actief. Na zijn honderdste verjaardag componeerde hij nog veertien werken. Carter was een groot bewonderaar van de Russische componist Stravinsky. De invloed van Stravinsky is in veel van zijn werk herkenbaar. De muziek van Carter vergt niet alleen van de uitvoerende, maar ook van de luisteraars veel concentratie... Naar populariteit bij het grote publiek streefde hij niet. Populariteit omschreef hij als vluchtig en daardoor betekenisloos. Carter won in 1960 een Pulitzerprijs voor zijn tweede strijkkwartet... en in 1973 voor zijn derde strijkkwartet. Elliot Carter was 103 jaar. De VN Veiligheidsraad heeft het hakani netwerk op de zwarte lijst gezet... van groeperingen die banden hebben met de Taliban. De groepering uit Pakistan wordt verantwoordelijk gehouden... voor aanslagen in Afghanistan...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 Ook morgen veel bewolking met van tijd tot tijd regen. Smiddags weer wat vaker droog. En het wordt morgen ongeveer 11 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie... met een paar files rond Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Er zijn nog geen bijzonderheden. De meeste vertraging op de A9 richting Amstelveen. Bij knooppunt Raasdorp vijf kilometer. Richting Europort op de A15 rijdt het langzaam ook over 5 kilometer... tussen knooppunt Vaanplein en Rotterdam-Charloos. En ook op de A28 richting Utrecht. Daar staat tussen amstel Pathorst en knooppunt 5 vijf kilometer.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 Het is acht minuten over zeven. Het nieuwe kabinet is er. Twee keer zelfs. Maar om nou te zeggen dat het allemaal vlotjes verloopt. Premier Rutte moet zijn kabinet nog presenteren aan de Tweede Kamer. Maar ja, de oppositie wil eerst duidelijkheid over de gevolgen van de plannen van Rutte 2. We praten u zo dadelijk bij. Wij fluisteren. We gaan eerst naar D-Day voor Obama en Romney. Want de laatste campagnespeeches zitten erop. Obama was emotioneel, Romney zijn stem kwijt. Volgens onze correspondent Wessel de Jong, die die campagnes volgde, hoort het er allemaal bij. De campagnes zijn niet altijd verheffend. Obama geeft zijn voorganger de schuld en maakt slechte woordgrappen. Hij weet dat zijn plan niet anders is dan de politie die ons in de problemen in Dus in de laatste weken van deze counting is hij op je vergeten dat je met een geval of wat we noemen. Romnesia. Romney weet dat zijn plan niet verschilt van dat van president Bush... die ons al die ellende bezorgde. Romney hoopt nu dat jullie dat vergeten in deze laatste weken van de campagne. Hij hoopt dat jullie Romnesia hebben. Obama's grappige synoniem voor vergeetachtigheid. En de president hoopt natuurlijk dat zijn prestaties niet worden vergeten. Ik heb ingezet op de Amerikaanse arbeider en Amerikaans vernuft... Daarom heb ik de auto-industrie gered, die nu weer tot de wereldtop behoort. Ook benadrukt Obama stevast dat hij een einde maakt aan alle oorlogen. Here at home. Het geld dat ik uitspaar door te stoppen met vechten... gebruik ik voor de opbouw van het land. En van dat geld moet iedereen profiteren. Iedereen moet de kans krijgen, zegt Obama... Dit is nivelleren op zijn Amerikaans. Het komt terug in iedere speech. Net zoals vrouwenrechten. Ik geloof dat vrouwen. capable capabel. en moeten hun eigen. beslissingen voor zichzelf maken. Dat is waarom. de healthcare-law die we passen.. puts die choices in your handen waar ze belong. Vrouwen moeten beslissen over hun eigen lijf. en mogen daaraan niet failliet gaan. Obama slaat je twee vliegen in één klap. Hij verdedigt Obamacare en maakt nog eens duidelijk dat de Republikeinen vrouwonvriendelijk zijn. Obamacare is natuurlijk een vast onderdeel van Romney's aanval op de president. Called Bill's Barbecue. You know it. At its high point, she employed 200 people. She just closed it down. She told me that the Obama-era regulations and taxes and Obamacare and the effects of the Obama economy put her out of business. Een restaurantketen, gesloten vanwege de kosten van Obamacare. Bills Barbecue uit Richmond, Virginia is een vast onderdeel afgelopen dagen in Romney's speeches. En net als Obama houdt hij ook van flowerword grappen. And so his plan for the next vier years is to take all the ideas eerste the first term, the stimulus, the borrowing, Obamacare, all the rest and do them over again. He calls that forward. I call it forewarned. Alles wat Obama deed in de eerste termijn gaat hij nog eens een keertje overdoen. Dat noemt hij voorwaarts. Ik zeg dan, we zijn gewaarschuwd. Opvallender dan dit soort flauwiteiten is het subtiele plagiaat dat Romney pleegt. Hij pikt hier het change van Obama van vier jaar geleden. En ook probeert hij zichzelf neer te zetten als de kandidaat die boven de partijen staat. Ik probeer om goede democraten en goede republieken... die meer over de landen dan over de do politiek doen. Samenwerken met iedereen om de problemen in Washington op te lossen. Precies wat Obama zei in 2008. Maar het belangrijkste punt van Romney blijft natuurlijk... dat hij de kandidaat is van het bedrijfsleven. Als je een entrepreneur denkt om je levenslag te om een business te beginnen... dan ga je dat niet doen als je denkt dat we de weg naar Greece zijn. Bedrijven zullen niet investeren als de regering de schulden maar blijft opstapelen. Tot we Griekenland zijn. Romney belooft een alternatief. The door to a brighter future is open. It's waiting for us. I need your vote. I need your work. Walk with me. Walk together. Tomorrow we're we begin a new tomorrow. God bless you! God bless the United States of America! zit erop voor Mitt Romney en ook voor Barack Obama. Laatste campagnespeeches zijn gehouden. Wessel de Jong hoorde u daarover. We spreken hem straks nog nader. En de campagnes bekijken we. We kijken erop terug met Amerika-kenner Koen Petersen. Dat doen we naar half acht. Ja, ze hadden zich toch anders voorgesteld, denk ik. De start van hun kabinet zonder vervelende discussies over zorgpremies bijvoorbeeld. Liever ook met een beëdiging die in één keer goed was gegaan. Maar uiteindelijk stonden ze dan toch op het bordes bij Connie en Beatrix. De dertien ministers van het nieuwe kabinet, Rutte 2. We laten ze allemaal nog even bij u voorbij komen en beginnen uiteraard met de premier. Het was wel natuurlijk even een heftige storm vorige week, maar dit kabinet gaat... 4,5 jaar zitten, we gaan heel veel doen. Liliane Ploemen van de Partij van de Arbeid, minister van Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Goedenavond. Is dat de juiste volgorde? Um, de volgorde doet er niet zo toe. Het zijn uh, nou. twee zielen en één gedachte. Dus het is de koopman en de dominee in één persoon uh, verenigd. Stef Blok, de kerstverse minister voor Wonen en Rijksdienst. De bedoeling van het hele pakket van maatregelen is inderdaad... dat er weer vertrouwen komt en weer beweging in die woningmarkt. Geen Kamp. Ik zou graag door zijn gegaan bij sociale zaken. Maar ik krijg nu de gelegenheid om mee economische zaken te werken. Nederland is, is een van de sterkste economieën van de wereld. We horen bij alles bij de top 10 van de wereld. Nou, dat is natuurlijk een fantastische uitgangspositie... om nu ook weer snel uit de crisis te komen en de zaak weer op orde te krijgen. Jeroen Dijsselbloem, de nieuwe minister van, van Financiën moet ik zeggen, van de Partij van de Arbeid... realiseert zich ik word populair. Nou, dat, is, dat houdt me helemaal niet bezig. Uh, ja, maar dat, dat gaat heel veel betekenen. Wat me bezighoudt is dat we een ongelooflijk zware klus voor de boeg hebben. Met een pakket van uh, bruto meer dan 20 miljard alleen al in dit regeerakkoord. Dus er komt heel veel af op mensen in Nederland. Uh, dat houdt me bezig. Edith Schippers van de VVD. U doet zorg. U heeft echt wel de hoofdprijs gewonnen hè, met die inkomensafhankelijke zorgpremie. Nou, Zorg is een heel ingewikkeld terrein, ook zonder uh, inkomensafhankelijke premie. Dus, en we hebben een hele grote opgave ook, deze kabinetsperiode, de staatssecretaris en ik. Dus ik denk dat, uh, dat we sowieso wel van de straat zijn de komende jaren. En naast u is uh, gekomen Frans Timmermans. Goedenavond meneer Timmermans. Goedenavond. Is er een droom voor u uitgekomen? Ja. Dit ja. is wat u altijd had gewild. Nou, het is een, uh, een, een prachtige uh, functie. Het is... Uh... Heel bijzonder om daarvoor gevraagd uh, te worden. Het is ook een ministerie waar ik zelf als uh, diplomaat heb gewerkt. Sterker nog, het is een ministerie waar mijn vader ooit ook gewerkt heeft. Die is daar begonnen als beveiliger en heeft zich in zijn carrière opgewerkt tot consul, wat ik een mega-prestatie vind. Um, dus dat voelt heel, uh, heel fijn. Ja. Uh, Janine Hennis plasgaard de eerste vrouwelijke minister van Defensie. Er wordt heel veel nadruk op gelegd in de media. Vindt u dat leuk of zegt u ja? Wat maakt het eigenlijk uit? Ja, ik, ik heb eerder vandaag gezegd, het is een novum. Daar kan ik ook niet helemaal mee Dus het is logisch dat er over wordt gesproken. Maar uiteindelijk zal het er niet toe doen in de praktijk of ik nu een vrouwtje of een mannetje ben. En waar het om gaat is dat er verder wordt gebouwd aan onze krijgsmacht. Met veel uh, enthousiasme en veel kracht. En dat is wel mijn intentie. Ronald Plasterk is uh, aanbeland op Binnenlandse Zaken. Was u de laatste jaren toch wat meer met financiën geassocieerd? Wilde u niet uh, die post van financiën hebben? Ja, financiën is ook een hele mooie post. En uh, ik ga nu... Uh, en toen zei nu, Samson, nu, u moet toch naar binnenland Zaken. Ja, dat weet ik een maand. En inmiddels denk ik, dit is het moederdepartement. Hè? Dit gaat over uh, ja, alles wat er in het Binnenland gebeurt. Minister Opstelten, ook welkom. Nee, ik, ik denk dat het logisch is dat als ik door zou gaan... Uh, dat ik dan veiligheid en de justitie zou doen. Nou, dat is, uh, dat is gebeurd. Ook Samen met uh, Fred Thewe. Dus dat, uh, dat mogen we continueren. Natuurlijk in een nieuwe politieke setting met een nieuw regeerakkoord, maar daar voelen we ons uh, uh, gewoon in thuis. Minister Melanie Schultz, uh, voor de derde keer bewindspersoon op infrastructuur. U bent een van de, de blijvertjes. We gaan natuurlijk ook gewoon uh, onverkort door met uh, aanleg van de infrastructuur. Maar het blijft over, je kunt niet die zevenbaanswegen ook de steden inleggen. En daar zijn nog steeds files, daar zijn nog steeds opstoppingen. En uh, files en opstoppingen zijn gewoon slecht voor onze economie, dus we moeten nu ook nadenken hoe kun je daar nou eigenlijk de problemen gaan oplossen. En Jet Bussemaker, nieuwe minister van onderwijs. Al met al hebben we een pakket waarbij we ook ruimte hebben voor zeer fikse investeringen. Vooral in leerkrachten, waarom? Ja, nou omdat uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs voor een heel groot deel wordt bepaald voor de juf of meester of de docent die voor de klas staat. En uh, meneer Arsje, goedenavond. Goedenavond. Klopt het nou dat u eerst voor financiën bent gevraagd? Nee, ik ben niet gevraagd voor financiën, maar ik heb uh, in het gesprek hoog. met Diederik Samsom aangegeven dat ik het liefst een portefeuille zou willen als ik zou komen die uh, direct ingrijpt op het leven van mensen. Op al die terreinen gaan we nu vreselijk hard aan de slag. En dat zei premier Rutte als laatste. Voordat het kabinet trouwens echt aan de slag kan... Um, en hij zijn kabinet kan presenteren aan de Tweede Kamer... was het de bedoeling om die regeringsverklaring uh, donderdag te doen. Maar de oppositie wil eerst duidelijkheid over de gevolgen... van de nieuwe zorgpremie. Vicepremier Lodewijk Asscher gaat nu proberen... om dat dan in een brief aan de Kamer uit te leggen. Onze verslag van Minor Remmers is in de Achterhoek, want er is daar gedoe over hoogspanningsmasten, hoort u zo meer over. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Tahoka. Nou, Het spits stelt nog niet zo gek veel voor, slechts in totaal 25 kilometer file. Nog geen bijzonderheden, de meeste vertraging op dit moment op de A9 richting Amstelveen. Daar staat tussen Beverwijk Oost en knooppunt Raasdorp 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 10 minuten voor half acht. Ineens stond ze voor haar deur, de oorspronkelijke...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 Meneer Mahmoud Abbas, thank you for this interview. Salam alaikum, shalom. Ik wil Safet zien. Het is mijn recht om te zien, maar niet om te leven daar. Het is mijn recht om Safet terug te zien. Dat zei de Palestijnse president Abbas vorige week in een interview over zijn geboorteplaats, die zijn familie in 1948 moesten ontsluiten. Ik geloof dat Westbank en Gaza is Palestina, dan de andere plaats is Israël. Terugzien als toerist, zei hij.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 Dan gaan we naar Maino Rimmers, die is in de Achterhoek vanochtend. En Mino er wordt stroom geïmporteerd, veel uit Duitsland, hè, dat doen we in Nederland. En dan moet er heel wat wijken. Ja, want er komen grote hoogspanningsmassen te staan. Type windtrack, 60 meter hoog, 380 kilovolt. En daarvoor moeten boerderijen wijken. Onder andere de boerderij van de familie Dekkers. Vonsdekkers is aan druk aan het melken. Er hangt een, een trotsbord op de stal... Familie Dekkers gefeliciteerd. Linda 4, 100.000 kilo. Ja. Geen kilo volt, maar kilo gewoon. Ja, gewoon kilo melk. Wat moet er weg? Uh, het woonhuis moet weg. En de stallen mogen blijven staan volgens de sterret. Ja. En de, de koeien is niet schadelijk voor volgens de sterret. Maar voor u wel? Ja, voor, voor ons wel, ja. Ja, ja. Dus de, het probleem is eigenlijk dat u niet onder die mast mag wonen. Onder die elektriciteitskabels vanwege de straling? Ja, ja. En wat betekent dat voor uw bedrijf? Nou, dan mag de stal blijven staan, maar dat is een beetje... Ja, ja een beetje dubbel. Hè? Op de eerste plaats, we wonen al niet meer de stal aan, En uh, ja, als het voor de mensen schadelijk is, dat is het voor de dieren ook schadelijk. En er uh, is ook bewezen dat het schadelijk is. En ook voor de apparatuur en zo. Dus, ja. Ook voor Linda 4 is het niet goed? Nee, voor Linda 4 is het ook niet goed. Nee. Elwin die heeft uh, ons hier naartoe gebracht. We zijn nu in Ulft. Uh, dat is uh, weer een stukje dichter richting Doetinchem, maar... Ja, hier komen die kabels ook. Hè. Het is een lang traject. Ja, het is een lang traject. Vanaf de grens tot aan Doetum is het ongeveer 20 kilometer. En dit is maar één situatie waar we nu staan. Maar zo kan ik je nog wel een uh, stuk of 15 tot 20 situaties laten zien. Ook mensen moeten ja, op de boerderij opgekocht en die moeten weg? Ja, of uh, waar inderdaad voorzieningen getroffen moeten worden. Of in dit specifieke geval waar we hier bij de familie Dekker zijn... waarbij ze niet meer in de buurt van, uh, van hun boerderij mogen wonen. Ze moeten elders gaan wonen en hun koeien dan uh, s'nachts hier onbeheerd achterlaten. Ja, daar hebt u natuurlijk helemaal geen zin in. Nee, nee, nee. nee. Maar wat ik nou kijk, ik achter ons, daar staat al een hoogspanningsmast. Ja, die gaat dan, die zal dan weg gaan volgens het. En die komt onder de uh, nieuwe mast bij onder. Ah, die hangen ze bij de palen die ja. nieuw worden. Ja, ja, ja, ja. Dus, want dit is, dat is ook een... Uh... Ja, dat is een 150.000 kV. Dat is een uh, aanzienlijk lage voltage. Uh, daar heb je ook veel minder... Voor lokaal verkeer? Ja, dat is eigenlijk voor lokaal uh, verkeer. Dat is een verbinding die naar Winterswijk toe loopt. En uh, die wordt inderdaad dan weggehaald. En dan gaan ze combineren met de 380.000 volt uh, kabels. We lopen dus even naar het woonhuis. Want kan dat? Hè? Want u bent druk aan het melken. Of kunnen de dames wel even... Dat, dat is, uh, als ze klaar zijn, dan dat praten we vanzelf <laughs> Oké, okay. ja... Een elektrische melkmachine, hè? Ja, ja, ja. We hebben we het wel allemaal nodig? Ja, dan moet ook allemaal aangepast worden. Hoezo? Ja, als de kabels komen, de, de computerapparatuur kan er niet sorteren. Oh, dat stoort? Ja, dat stoort. Oké, okay, dus, dus dan moet u andere apparatuur nemen, beter afgeschermd, want anders slaat heel de melkmachine op hol. Ja, ja, ja. Echt waar? Ja. En de krachtvoercomputers en alles he, heeft er problemen mee. En wie betaalt dat? Ja, Terwille betaalt, ze. Maar ja, dat wil ik nog wel eens zien. Zo ken ik achterhoek de Achterhoek, hè. Dat wil ik nog wel eens zien. <lacht> ja, ja, ja. Is wel. Dit is de boerderij. We staan er nu bij. Nou, oud, hè? Denk ik. Ja. ja, het is wel redelijk oud, ja. U, uh, hoe lang wonen jullie hier, Fons? Ik ben hier geboren. Dus de, de 53 jaar ja, het ja, dus is wel zo'n klassiek geval, 53 jaar, waar mensen al hier op deze locatie wonen. Al moeten er nog afbeeldingen zijn, oude foto's... met die houten palen met zo'n telegraafdraadraam. Ja ja, ja, ja, ja, die palen hebben we hier nog wel. Nou, daar was iedereen misschien toen ook wel tegen. Ja, het is natuurlijk aan de andere kant wel zo... er is ook nog een bepaald algemeen belang natuurlijk. Hè? Ja, ja. Uh, mensen hebben elektriciteit nodig, er komen steeds meer windmolenparken... ook in Duitsland, uh, dat is duurzame energie die wordt opgewekt, moet vervoerd worden... Ja, maar laten we hem dan ondergrond leggen. Dat is het. Ja, jullie willen het ondergronds? Ja, ja. dat is een bewezen dat dat minder schadelijk is. Ja, we hebben, het, we hebben het elke keer maar over het duurzaam opwekken van energie. Maar over het duurzaam transporteren van energie, daar hoor je nooit iemand over. En daar gaat het ons een beetje om. Er zijn namelijk duurzame methoden om het te doen. En dat is namelijk in dit geval ondergronds voor, ons, voor onze situatie. En daar wil men niet over nadenken. We gaan weer verplaatsen, we gaan naar, richting Ulft, hè? Ja, we gaan naar Ulft, naar de druge zoals dat uh, een mooi woord heet. En daar Zo gaan de... we iemand spreken van Tennet... en die weet alles van elektriciteit, wisselspanning, gelijkspanning... en waarom ja. ondergronds voor Tennet minder een optie is. Maino Remmers in de Achterhoek in Ulft, nu nog. Want de stroom stroomt, maar het gaat niet zonder stoot. stroomstoot. dood.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 Radio 1, het NOS-journaal. Obama en Romney sluiten verkiezingscampagne af... en moslims in Nederland worden religieuzer. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Doral Meegens. Met een emotionele toespraak in Iowa... heeft president Obama zijn verkiezingscampagne afgesloten. Obama werd emotioneel toen hij eraan herinnerde... dat het zijn laatste campagnetoespraak ooit was. Zijn stem brak en hij vocht tegen zijn tranen. Heel veel stem heeft Obama na zijn campagne ook niet meer. Tomorrow Let's remind the world just why it is de United States of America is the greatest nation on earth. I love you. Let's go vote. Let's keep moving forward. God bless you. And God bless the United States of America. En vermoeidheid speelde vast ook een rol. Obama's uitdaging Mitt Romney sloot zijn campagne af in New Hampshire. Voor een dol enthousiaste menigte beloofde hij dat de komende dag een betere toekomst begint. De deur to a brighter future is there. It's open. It's waiting for us. I need your vote. I need your help. Walk with me to a better future. Let's take back America and keep it the hope of the earth and renew we'll the American dream. Thank you so very much. Zijn nacht is bekend of Obama president blijft, of dat de republikein Romney het stokje van hem overneemt.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 Premier Rutte begint vandaag in Ankara aan zijn handelsmissie in Turkije. En daarbij wordt hij bijgestaan door Lilian Ploemen, de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Nederland is een van de grootste buitenlandse investeerders in Turkije. De handel tussen beide landen is de afgelopen tien jaar verdrievoudigd. De Nederlandse varkstrijdster Tanja Nijmeijer is aangekomen in Havana, in Cuba. Nijmeijer gaat daar meewerken aan vredesonderhandelingen... tussen de vark en de Colombiaanse regering. De aankomst van Nijmeijer is gefilmd, zegt correspondent Kees Elenbaas. En dan zie je haar uit een vliegtuigje komen rennen. Een vliegtuig van het uh, Rode Kruis. Uh, en daar uh, rent ze in de armen van de twee belangrijkste varkonderhandelaars. Uh, Jesus Santrich, dat is die meneer met die zonnebril op... die je misschien nog herinnert uit Oslo. En Ivan Marquez, de, het hoofd van de farc-onderhandelaars. En uh, ze heeft er zin in, zo te zien. Kees helaas. Tegen Nijmeijer lopen in Colombia twee arrestatiebevelen. Die zijn tijdelijk ingetrokken, zodat ze naar Cuba kon gaan. In zijn huis in New York is de Amerikaanse componist Elliot Carter overleden. Maakte complexe klassieke muziek, was tot op hoge leeftijd actief. Na zijn honderdste verjaardag componeerde hij nog veertien werken. Carter was een groot bewonderaar van de Russische componist Stravinsky. De invloed van Stravinsky is dan ook in veel van zijn werk herkenbaar. De muziek van Carter vergt niet alleen van de uitvoerenden, maar ook van de luisteraars veel concentratie. Een fragmentje uit 1969. En dat op de vroege ochtend stukje Elliot Carter. Hij won in 1960 een Pulitzerprijs voor zijn tweede strijkkwartet. En in 1973 voor zijn derde strijkkwartet. Elliot Carter was 103 jaar. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend zijn er vooral aan zee en in de kustgebieden een aantal buien te vinden. Het weerbeeld oogt verder vrij vriendelijk met wolkenvelden en zonnige opklaringen.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 En dit is de ANWB verkeersinformatie. Met 60 kilometer file verloopt de spits vrij normaal. De meeste files staan rond Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Er zijn nog geen bijzonderheden. De langste files op de A2 Maastricht richting Eindhoven rijden langzaam over een lengte van 7 kilometer. Tussen Nederweert en Leende. A8 richting Amsterdam, daar staat 6 kilometer van knopend Koenplein. En op de A9 richting Amstelveen, daar staat tussen de knooppunten Ten Velsen en Rasop ook 6 kilometer.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 Zes minuten over, half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio in Journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. .no. Denk je alles gehad te hebben? In het wielrennen, de doping, alle verhalen die daar zijn losgekomen, na het rapport over Armstrong. Maar er is nu nog wat, Tom van het Hek. Goedemorgen. Goedemorgen. Want een rel over het kopen van een koers. Vertel. Ja, we hebben het over uh, Alexander vino Een naam die inderdaad zeer snel in verband brengt uh, met doping overigens. Hij wordt nu ploegleider. Daar zijn ook al mensen heel erg over ontstemd. Maar dit gaat over 2010 Bastenaken Luik. Hij zit voorop met Kolopnev. De twee renners overleggen wat. Dat is overigens niet geheel nieuw in het wielrennen. Er, wordt, er zijn al heel veel, over heel veel jaren geruchten over het kopen van koersen. Ferry Kneteman, helaas veel te vroeg overleden, zei ooit al eens voor hetzelfde geld word je tweede. Of voor een beetje meer geld, zei hij er nog achteraan. Nou, dat is hier opgegaan. Want Vinokuro vindt die koers, eh, maar er komt een eh, onderzoek van de procureur van Padua. Die is op zoek naar hele andere dingen. Maar in mails en bankafschriften treft hij aan dat er een afspraakje is voor 150.000 euro gemaakt tijdens die koers. En hij overhandigt dat met mails en bankafschriften keurig aan de UCI. Ja, en die doen daar nu een onderzoek naar. Die gaan de beide renners roepen en eh, zullen dan ook weer iets moeten gaan doen. En nogmaals, eh, dit is een zaak waarbij het nu bekend is geworden. Het is niet nieuw in het wielrennen dat mensen die vooruit zitten even met elkaar een afspraak maken... Dit bedrag is vrij aanzienlijk overigens. En Vino Kurov, ja, of die nog ploegleider kan worden, dat moet je je afvragen. Maar ja, het is de zoveelste rel in het wielrennen. Ja, ja, want jij zegt het is normaal dat er afspraken gemaakt worden. Maar is het ook normaal dat er voor betaald wordt? Nou ja, kijk, in sommige gevallen is het niet zo ingewikkeld. Hè? In een grote koers als iemand vooruit is die de gele trui kan pakken... en een ander uh, helpt hem daarbij mm. de hele dag, dan spreek je dat gewoon af. Daar heeft ook niemand zo moeite mee. Dat er betaald wordt, dat weet en wist ook iedereen wel. Maar ja, zo openlijk en met mails en met bedragen en alles erop en daaraan... ja, het is wel de zoveelste smet natuurlijk. En de vraag is elke keer, hoeveel kan het wielrennen hebben? Nou, een heleboel. Ik denk dit ook wel weer. Maar het geeft nog wel weer eens aan dat het een hele, laten we het maar een bijzondere sport noemen. Gaan we naar de Champions League, uh, Tom vanavond. Ajax tegen ja. Manchester City in Manchester. Uh, Ajax won, hè, maar is net, net, sinds die tijd wel erg wisselvallig geworden. Ja. Of wat moet dat worden vanavond? Ja, wat moet dat worden? De enige hoop is nog dat Manchester City, waar het eh, ook kwakkelend kwakkelend gaat... waar de trainer Mancini onder enorme druk staat afgelopen zaterdag... ook weer een hele matige vertoning, dat dat nog heel even voortduurt. Want dat zou Ajax dan een enige kans geven. Want Manchester City is natuurlijk qua namen een hele grote ploeg... maar het is geen echte ploeg op dit moment. Dus daar zit mogelijk de kans voor Ajax. Maar mocht Manchester City eh, dat een beetje bij elkaar krijgen... en echt gas geven vanavond, dan is er voor de jongens... Ajax-ploeg, zoals ook in de Nederlandse competitie vaak blijkt, toch eh, weinig te halen in Manchester. Er wordt optimistisch gezegd, we denken zelfs nog aan overleven in de Champions League. Nou, bij bijvoorbeeld een gelijkspel zou overleven richting de Europa League iets dichterbij zijn. Dat zou misschien iets realistischer zijn, maar nogmaals, als Manchester City alles bij elkaar haalt vanavond, dan wordt het wel een heel heet avondje voor Ajax, hoor. En ja. hebben zij net als in de Nederlandse competitie niet zo heel veel kans. Nee, het, het zou ook kunnen dat uh, Ajax zichzelf herpakt hè, op zo'n avond. Welke spelers zouden dat dat kunnen bij Ajax. Nou ja, er wordt heel veel naar Eriksen gekeken. Die speelt mm. momenteel dan in die spits. Daar mag hij een beetje zwerven. Eriksen kan natuurlijk goed voetballen. Maar Eriksen is fysiek een magere speler. En Eriksen is ook mentaal in deze periode niet zo'n sterke speler. Paulsen, de ervaren Deen, is een hele aardige voetballer. Maar toch niet meer dan dat. En het is juist het probleem dat daar waar je vorig jaar bijvoorbeeld een vertongen had. Die de boel echt als leider mee op sleeptouw kon nemen. Dat ontbeert Ajax echt. Dit soort ervaren, rustige spelers. Iedereen is nog te druk met zichzelf bezig om anderen te kunnen helpen. En daar zit er ook wel een groot probleem voor Ajax. Wat graag en goed speelt tegen Engelse ploegen, historisch gezien. Vorig jaar werd er uit van United bijvoorbeeld ook nog gewonnen op een heel onverwachts moment. Dus wie weet, wie weet. Ajax kan dat wel. Maar of het vanavond kan tegen Manchester City. En als dat niet lukt, dan kunnen we morgen ook van de heer Mancini afscheid nemen. En de heer Guardiola schijnt al klaar te staan. Dus ah, eh, zo gaat het. Nou, daar. We hebben het er morgen wel weer over, Tom. Oh, okay. hoor. Hoi. De nacht is gevallen over de Verenigde Staten. De laatste campagne-speeches zitten erop. Als laatste ging de huidige president Obama naar Iowa. Meer dan 20.000 mensen waren daar in de kou op die bijeenkomst afgekomen. En dit waren de eerste woorden van die slottoespraak. Yeah. Ik Iowa we finish what we've started. Because this is where our movement for change begins. Obama maakte duidelijk dat hij het nog steeds kan, dat uh, speechje. Our fight goes on because America always does best... when everybody gets a fair shot. And everybody does their fair share. And everybody plays by the same rules... Dat is wat we geloven, dat is waarom je me in 2008 And that's En dat is waarom ik voor een tweede term. Nou, Nu hoort dat hij schoor, maar toch bevlogen, spreekt hij. Dat zijn strijd doorgaat voor gelijke kansen voor iedereen. Dat is Amerika op zijn best en daarom wil hij graag een tweede termijn. En Obama is ook van de opzwepende opzommingen. Met passie vertelt hij keer op keer wat hij belangrijk vindt voor het land. Onderwijs voor alle kinderen, banen creëren, militaire troepen... terug naar de Verenigde Staten halen en de democratie repareren. Now's the time to keep pushing forward, to educate all our kids and train all our workers and to create new jobs and rebuild our roads and bring back our troops and care for our veterans and broaden opportunity and grow our middle class and restore our democracy and make sure that no matter who you are or where you come from or how you started out, what you look like, who you love, what your last name is, Here in America you can make it if you try. That's what we're fighting for. En yes you can. Je kunt het maken in de Verenigde Staten als je het maar probeert. En echt of niet, de tranen liepen op een gegeven moment over de wangen. Met licht trillende stem riep Obama iedereen op te gaan stemmen omdat de kracht van de democratie bij de stemmers ligt. All of it depends on you bringing your friend or your neighbor, your co-worker... your mom, your dad, your wife, your husband to the polls. Dat is hoe onze democratie is supposed to be. The single most powerful force in our democratie is you. Moving this country forward begins with you. Don't ever let anybody tell you your vote doesn't matter. Don't let anybody tell you your voice can't make a difference. It makes a difference. En toen sloot hij zijn allerlaatste campagne speech af in stijl. Iowa!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 Nou, we praten daar zo uitgebreid over verder, over die laatste toespraak... en alles wat nog komen gaat. Dat doen we met de Amerika-deskundige Koen Petersen. is hier al bij ons in de studio. Hoort hem zo. Eerste verkeersinformatie, John Hoka. Hoe is het op de weg? Uh, nou, het is een vrij normale spits, 110 kilometer, weinig bijzonderheden. Alleen op de A4 richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij knoopend Ipenburg. Er staat inmiddels twee kilometer. En de rechterreis ook is daar afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Barack Obama hoorde u uitgebreid met zijn allen. De laatste campagnespeech. Hij zal niet weer campagne voeren, natuurlijk. Hij komt op de tweede en laatste termijn als hij herkozen wordt. Maar Mitt Romney sloot natuurlijk ook zijn campagne af. Dit is veel meer dan ons moment. Het is Amerika's moment van vernieuwing and purpose en optimisme. En we hebben ver en wide in deze grote campagne voor Amerika's future. En nu zijn we bijna hij praat hierover door. Over uh, beide kandidaten... en wat vandaag en uh, morgen komen gaat. Amerika-deskundige Koen Petersen, welkom uh, in onze studio. Goedemorgen. Um, ja, het is tot het einde toe uh, ongekend spannend. Uh, beide kandidaten hebben uh, hun stem schoorgespeech, kunnen we stellen. We horen het bij allebei. Had u verwacht dat ze tot het eind zo nek aan nek zou zijn? Um, ja, want uh, Obama heeft... Uh, uh, niet de kracht gehad om die economie... Uh, wat de Amerikanen verschrikkelijk belangrijk vinden... in een beter vaarwater te krijgen. Hij had een slechte erfenis, dat was een lastige klus... maar de werkloosheid is nog steeds heel hoog... en de economie bepaalt vaak de verkiezingen. Waarom? Um, want hij heeft... Uh, veel gedaan toch nog, hè? Uh, uh, veel bereikt ook. Uh, waarom heeft hij dat niet beter voor het voetlicht gebracht? Ja, de vraag is of wat hij bereikt heeft ook belangrijk is in de ogen van de Amerikaanse kiezer. Mm. Hij heeft inderdaad de gezondheidszorg, heeft hij uh, hervormd, hij heeft uh, Osama Bin Laden laten omringen. Allemaal hele belangrijke zaken, maar de Amerikaanse kiezers vinden toch in meerderheid dat werkgelegenheid en economie uh, de belangrijkste thema's zijn. En daar heeft hij geen goede track record op gebouwd. En dat is erg gevoelig in verkiezingstijd. En heeft hij dat ook echt niet, of heeft hij het niet duidelijk kunnen maken? Want ook Amerika, en daar kan Obama natuurlijk niet heel veel aan doen... is in die crisis terechtgekomen. Dat had hij ook mede aan zijn voorganger te danken natuurlijk. Heeft hij die, die duidelijk kunnen maken of heeft hij heeft daar echt gefaald? Nou ja, u heeft gelijk dat uh, Obama daar als president niet verschrikkelijk veel aan kan doen. Maar dat vinden de kiezers niet. De kiezers vinden dat de president er wel wat aan kan doen of moet doen. Ja. En dat werkloosheid niet lager is dan toen hij uh, begon. Uh, dat verschrikkelijk veel mensen ook niet meer geregistreerd zijn als uh, werkzoekenden. Maar hij heeft bijvoorbeeld wel de auto-industrie voor een deel gezet. Ja, maar op het moment dat je niet in de auto-industrie werkt en toch werkloos bent... dan heb je daar niet zo verschrikkelijk veel aan. En uh, de werkloosheid is nog steeds een kleine 8%. Dat is net zoveel als toen Bush... Uh, afscheid nam. En dat is toch wat, wat telt voor de Amerikanen. Had Obama dan op andere knoppen kunnen drukken? Kortom, heeft hij, heeft hij bewuste fouten gemaakt? Wat wordt verweten door uh, media en analisten, is dat hij niet prioriteit heeft gemaakt van de economie. Mm. Toen hij president werd, heeft hij veel politiek krediet ingezet op die gezondheidszorg. Daar is hij ingeslaagd. Als hij datzelfde had gedaan met de economie en de gezondheidszorg op de backburner had gezet, dus minder prioriteit had gegeven, er uh, was in ieder geval het beeld ontstaan dat hij die economie veel belangrijker vond okay. dan de gezondheidszorg. En in de campagne heeft hij daar fouten gemaakt? In de campagne heeft hij een grote fout gemaakt door in het eerste debat uh, begin oktober ongeïnteresseerd en niet engaged, hein, niet betrokken te lijken. Ja, dat ging niet helemaal lekker hè? Nee. Uh, Rondy deed het geweldig, hij deed het heel slecht en daar was in één keer ook de voorsprong van Obama in de peiling mee verdwenen. Hoe en verklaarde u nu... dat toen, dat hij, dat hij wat, wat slaperig overkwam daar? Was hij moe? Of, uh... Nou ja, kijk, hij, hij is president. Hij moet zo'n debat erbij doen. Romney kon zich volledig voorbereiden. Mm. Uh, hij had er ook geen zin in. En uh, de standpunten in zo'n debat zijn niet zo relevant. Maar wel het plaatje of een president honger heeft om weer een tweede termijn te krijgen. En dat straalde er niet uit. Ik hoorde ook dat hij uh, wat over voorbereid was door zijn campagneteam. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Ja, het zijn echt hele drill oefeningen van dagen lang waarbij vragen en antwoorden worden geoefend. Maar ook wordt gekeken hoe zwaai je, hoe kijk je. Uh, ja, op een bepaald moment gaat de spontaniteit eraf. En Obama staat niet bekend als een spontane man. Hij houdt prachtige speeches, hebben we net ook gehoord. Maar allemaal voorgelezen van zijn glazen plaatje. Een teleprompter, zoals het wordt genoemd. Als het ding omvalt, is hij radeloos. En dat viel in het debat toch ook wel uh, nogal op. Ja, maar goed, Romney moest ook wennen. Is ook niet heel erg spontaan. Heeft hij die campagne goed gedaan? Heeft hij voldoende en redelijk genoeg op die, die fouten van Obama gewezen? Hij heeft het heel redelijk gedaan. Maar niemand had verwacht dat hij zover zou komen. Dus dat het op de laatste dag spannend is... geeft aan dat hij een knappe campagne heeft gevoerd... van een mm. relatief Maar laat dat dan aan hem of aan Obama? Beide. Uh, Want Romney heeft gedaan een aantal goede een aantal slechte dingen. Uh, hij heeft uh, zich eerst gefocust op de conservatieve kiezer... om zijn geloofwaardigheid daar te vergroten... en de opkomst uh, goed voor elkaar te krijgen. Door bijvoorbeeld Paul Ryan... hele conservatief als running mate te nemen... Tegelijkertijd heeft hij ook uh, opmerkingen gemaakt uh, in een zogenaamd besloten bijeenkomst... waarvan hij had kunnen voorzien dat het op YouTube terecht zou komen. Dat heeft hem weer schade toegebracht. Om een gewone man te lijken zei hij dat zijn vrouw van, ook dol op, is op auto's... en vijf Cadillacs in de garage heeft ja, staan. Ja, dat is niet jammer. En dat zijn van die zaken, dat helpt, dat helpt allemaal niet. Dus hij heeft heel veel goed gedaan. En dat hij hier staat op dit punt is toch wel heel knap voor een hele middelmatige kandidaat. Denkt u dat um, de storm Sandy nog invloed gaat hebben... op het uiteindelijke resultaat? Um, dat, het, dat het invloed heeft gehad op de campagne, dat is duidelijk geweest. Um, want we zien daar toch een Obama die zich als leider heeft kunnen opstellen. Denkt u dat dat um, kiezers over de streep trekt in zogenaamde swing state? Um, het trekt dus over de streep. Of dat in Swingstates gebeurt, is de vraag. Want de Springstates zijn eigenlijk het minst geraakt door die, uh, door die storm. Jawel, maar ze hebben een, een leider zien staan, kan ik me voorstellen. Ja, ze hebben een, uh, een leider zien staan. Dat, uh, dat klopt, dat is een mooi presentieel plaatje. Dat, dat helpt altijd wel iets in de peilingen. Tegelijkertijd, um, als je de dag daarna toch weer uh, zit te wachten... op je uitkering of uh, mm. weer een sollicitatiebrief stuurt... is wel de vraag hoe lang zoiets beklijft. En de invloed die het kan hebben is dat het eerder mensen bevestigt in hun keus... En dat mensen opeens op basis van uh, zo'n zo storm en een mooi plaatje overgaan van de Republikeinse partij naar de Democratische partij. En wat betreft die swing states? Is Ohio nog altijd de belangrijkste? Florida lijkt namelijk richting Romney te gaan. Het draait om Ohio? Ja, Ohio is de minst zeker. Het is een beetje de octopus paul van de Amerikaanse verkiezingen. Want wie Ohio wint, mm. wie doorgaans ook de, uh, de uitslag. Maar dat was toeval, hè, met octopus paul. Tenminste. Nou ja, misschien ook wel, we wel uit. wat het gaat om Ohio. Als je nou, maar Ohio is interessant. Want er zijn sinds 1944 hebben alle winnaars van de presidentsverkiezingen ook Ohio gewonnen. Ja. En uh, dat maakt Ohio toch wel een hele. Uh, misschien een correlatie tussen de uitslag in Ohio en de uitslag in, uh, in het land. Dat maakt het reuze uh, dus spannend. En daar zie je ook dat de kandidaten nek en nek zijn. Obama loopt iets voor. Maar uiteindelijk zal de winst niet op afhangen van de peilingen, maar van de opkomst. He, wie komen er uiteindelijk naar de stembus? Ik hoorde gisteren een deskundige bij NPR Nieuws zeggen... dat uh, de election administration, dus uh, het de hele organisatie... een uh, puinhoop is, nog altijd. Uh, hij waarschuwde daarvoor grote problemen als het too close to call wordt... en refereerde aan het debakel van 2000 tussen Gore en Al Gore en uh, Bush... Zou dat kunnen? Zou een soort gelijkdebakel kunnen ontstaan? Waarbij het eigenlijk heel lang niet duidelijk is wie er, wie er heeft gewonnen? Ja, er wordt serieus rekening mee gehouden... dat Rom die de meeste stemmen krijgt en Obama de meeste stemmen in het kiescollege... dus uiteindelijk de winnaar wordt de met, met, met, met minder stemmen dan, hmm. uh, dan zijn opponent. Uh, dat betekent dat in een aantal staten de, de marges uh, razor thin zijn, dus extra dun. En uh, ja, dat zou ongetwijfeld tot allerlei uh, juridische processen leiden... In 2000 werd iedereen ermee overvallen. Uh, nu houden de campagnes er rekening mee. Dus er staan al batterijen, juristen opgesteld om daarmee aan de slag te gaan. Ja, batterijen werkelijk. Hè? Ik hoorde dat in bepaalde gebieden zo'n 600 al, al klaarstaan, zelfs duizend. Dat is ongelooflijk eigenlijk, hè, als je dat voorstelt. Dat is ongelooflijk op het eerste gezicht. Maar het gaat om uh, verkiezingen die per staat worden uh, gevoerd. En elke staat heeft zijn eigen verkiezingswet. Uh -huh. Dus uh, je kunt een jurist die gespecialiseerd is in Ohio niet inzetten in Pennsylvania. Maar houdt de kiesraad, of ik weet niet hoe het in de Verenigde Staten Staten heet er ook rekening mee. Zorgen ze nou dat er gewoon accuraat goed geteld gaat worden dat alles op orde is? De kiezer die brengt uh, gewoon zijn stemmen uit en die uh, gaat daarna lekker met een zak chips en een fles cola voor de buis ja, de kiezer, uh, ja. zitten. En ik wacht het dan maar af, maar kan u er dan vanuit gaan dat er goed geteld wordt, dat alles goed geadministreerd wordt? Want het was natuurlijk een puinhooplaar, dat zei het al in 2000. Ja, merkwaardig is dat Amerika wel in staat is geweest... 40 jaar geleden iemand naar de maan te brengen... en dit soort simpele uh, kiesprocessen toch altijd weer slecht te doen. Ja. Uh, het wordt per staat georganiseerd. Nog altijd de staatsoverheid dus. is verantwoordelijk voor het, uh, voor het runnen van die stemmen. En daar, daar zitten blijkbaar toch ook nog amateurs... die er een puinhoop van kunnen maken, helaas. Kom petersen, hartelijk dank voor uw komst en uw Graag uitleg. Dan. En het wordt, uh, het wordt een mooie 24 uur. Absoluut. Wij kijken eruit en zijn er live bij uh, vandaag, vannacht en morgenochtend. Ik zou zeggen, stemt u vooral af op Radio 1. Wij gaan naar Mino Remmers. Mino, hoe is het met het verzet tegen de Master daar, waar jij bent? Ah? Ja, volgens mij ben je er wel, want ik hoor die ergens. Ja, we, ja. Kijk, water, we zaten zo te, te discussiëren ja, al aan tafel met een. Kaart op tafel. We zitten in de oude drufabrieken. Daar bouwden ze vroeger gaskachels. Wij hadden er vroeger thuis ook eentje in Ulf. Het is nu omgebouwd tot theater en wat al niet meer. Er wordt van alles ontwikkeld hier. Maar hier achterlangs komt hij ook weer te lopen, die nieuwe 380 kilo volt kabels. Um, nou hebben we hier iemand bij ons zitten, en dat is de, ja, ik zeg toch maar de technische man. Uh, die precies weet uh, hoe, het, hoe het werkt. Alan Kroes van Tennet, dat is de netwerkbeheerder. Waarom kan het niet ondergronds, is de grote vraag. Want die masten, u vindt ze zelf misschien prachtig... maar er zijn heel veel mensen die vinden ze oerlelijk. Ja, um, waarom uh, ondergronds uh, niet? Of in ieder geval uh, bovengronds hebben wij de voorkeur. Tennet is bezig om uh, met haar netbeheerderstaak... ervoor te zorgen dat we uh, ten eerste veilig... maar daarna betrouwbaar en robuust... Maar ook doelmatig ons netwerk bouwen. En dan blijkt uh, de bovengrondse variant gewoon veel beter uh, in te passen. Ook omdat wij met een wisselstroomnetwerk uh, al bezig zijn. En dan is een nieuw stuk wisselstroom toevoegen... is gewoon veel zeg maar, makkelijker dan uh, ondergronds. Uh, gaan. Het kan wel ondergronds, maar dat is een, een stuk duurder. Uh, er is ook een folder gemaakt door Tennet. Daarop zie je een man en een vrouw op een fiets, lachend... met op de achtergrond die, die nieuwe elektriciteitsmasten. En er is ook nog een soort AOW-erachtig figuur... Op een wielrenfiets. En wat mij ook opviel van die prachtige folder... is dat je wel de palen ziet. maar niet de kabels. Maar ja, je moet het ook op een bepaalde manier vormgeven, natuurlijk. Uh, hij zou er over een paar jaar moeten staan. die hele m, nieuwe lijn. Maar er is veel verzet in Ulft en omgeving. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Positief is het Algemeen Dagblad over de beëdiging van het nieuwe kabinet. Rutte 2. De krant laat stralende gezichten zien van de nieuwe ministers op het bordes en spreekt van een ontspannen sfeer. Ja, zo positief als het AD zo negatief zijn de Volkskrant en de Telegraaf. Wacht je niet. Hortend en stotend op gang schrijft de Volkskrant... de eerste openbare beediging werd ontsierd door een genant toneelstukje. En hoewel er lachende ministers te zien zijn op de foto van de en in de Telegraaf, opent de krant, zoals we het alleen van de Telegraaf kennen... in koeien letters met het nivelleringskabinet. Rutte sluit de ogen voor de muitende achterban en gaat vrolijk door... al dus de krant. Uiteraard ook veel aandacht voor de Amerikaanse verkiezingen. Het is die day voor Obama en Romney, meldt CNN op de site... Amerika kiest vandaag uh, nieuwe president. Uh, maar voor het zover is blijven de twee presidentskandidaten... tot het bittere eindcampagne voeren. En het wordt een bloedstollend gevecht om de laatste kiezers. RTL-correspondent Erik Mouthaan twittert dat Obama sentimenteel... zijn fired-up-anecdote, nog maar eens verteld. Mitt Romney sloot zijn campagne af met de volgende woorden... I need your help, I need your vote, walk with me. Al dus NOS-correspondent Elke Bos van Roosenthal op Twitter. Verkiezingen worden natuurlijk op de voet gevolgd door verschillende media. Zo brengen de NOS en RTL de uitslagenavond... vanaf verschillende plekken in de Verenigde Staten live op de buis. Bijna alle landelijke kranten verslaan de ontknoping... van de presidentstrijd van minuut tot minuut... via blogs op hun websites. We hebben dat ook, een live blog op nos.nl. Volgens de Foxkrant wordt het pas na één uur vannacht echt spannend... want dan worden de eerste exitplans verwacht. En mocht u nu al willen weten wie daar gaat winnen... Elko Bos van Rosendaal doet een voorspelling in zijn blog... op de website van de NOS. Romney wint in Colorado, Florida en North Carolina. Maar dat is niet genoeg, omdat de andere swing states naar Obama gaan. Eindstand 294, 244... Obama wint. Al dus gesproken. heel Bos van Roosentaal. In de Telegraaf ook ander nieuws. Uh, te lezen dat de ouders van Tim, die jongen die zelfmoord heeft gepleegd... aangifte doen. Tim uh, kon het niet meer aan dat hij zijn leven lang werd gepest... en buitengesloten, zo schreef hij in een afscheidsbrief. Stapte zelf uit het leven. Zijn familie heeft aangifte gedaan tegen een nog onbekend persoon... die onder Tims naam valse verklaring op internet heeft gezet. Stel, toenemend aantal faillissementen en reorganisaties neemt ook het aantal arbeidsconflicten rap toe. Juridisch dienstverleners, ARAG en DAS, en vakbond FVV, laten in het AD weten dat het aantal geschillen op de werkvloer de komende tijd nog explosief groeit. Een spits op de kant met monteur voor de klas. Vakmensen moeten hun baan combineren met lesgeven in het beroepsonderwijs. Anders worden MBO's veredelde HAVO's. Dat zegt onderwijsspecialist en professor Loek Nieuwenhuis... van de Open Universiteit. Hij maakt zich zorgen over de beroepsopleidingen... waar de praktijk uit het zicht dreigt te raken. Na acht uur in het Radio 1 Journaal natuurlijk meer... over de Amerikaanse verkiezingen. Wessel de Jong heeft de stand van zaken. En we gaan naar Den Haag. Want het kabinet, nu beëdigd, krijgt gelijk te maken... met een zeer weerbarstige oppositie die meer informatie wil. Het kabinet Rutte 2 is beëdigd. En we hebben alle ministers in volge orde de belofte afgelegd. Dat verklaar en beloof Zo waarlijk helpen mij God onmacht. Dat verklaar en beloof. Dat verklaar en beloof. Dat verklaar en beloof. Dat verklaar en beloof. Zo ik helpen mij God onmacht. Dat verklaar en beloven. En nu terug naar de realiteit. Hoeveel ga jij betalen? Duidelijkheid, dat is wat men wil. Hoge inkomens betalen iets meer dan lage Geen inkomens. Het is vreselijk, maar die concessie hebben we gedaan en daar sta ik achter. Het overigens u een beetje de beëdiging. Mooier gaan we het niet maken. SP als CDA hebben grote moeite met de kabinetsplannen. Hoe komen we hier uit? Op deze manier natuurlijk niet. Dit voorstel is dus totaal onaanvaardbaar. Ja. Radio 1. We zien wel waar ze mee gaan komen. Het nieuws van alle kanten. Scherp inkopen is winstpakken. Daarom vergelijken we continu onze winstpakkers met aanbiedingen van andere groothandels. Zien we ergens een lagere prijs, dan passen we hem direct aan. Zo werkt dat bij de goedkoopste groothandel. Macro.